Twee uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De omstreden groep die de software heeft ontwikkeld... voor de onderdelen van een 3D-vuurwapen... haalt op last van de Amerikaanse regering het programma van zijn website. De software kan op een 3D-printer een pistool worden gebouwd. Volgens het zakenblad Forbes is de software mogelijk elders nog te downloaden. De blauwdrukken staan ook op de service van Mega... dat kritisch is over de Verenigde Staten. Gisteren meldde Forbes dat de blauwdrukken in twee dagen tijd... 100.000 keer zijn gedownload. Zo'n 600 mensen zijn rond middernacht vertrokken voor een sponsorwandeling van 40 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. Zij doen mee aan de vierde nacht van de vluchteling, waarmee dit jaar aandacht wordt gevraagd voor het opruimen van landmijnen in Zuid-Soedan. Femke Halsema, DJ Sander de Heer en SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen lopen mee. Tot nu toe is 150.000 euro toegezegd.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 En zijn van die dingen die je afvraagt. En daar is dit programma voor. Het wordt door jou samengesteld. Bel even met welke vraag je ook maar rondloopt. En dan is er een groot luisterpubliek. Namelijk alle luisteraars van Radio 1 die na tweeën nog wakker zijn. En iedereen die het antwoord weet mag dan ook bellen naar 0800-1121. Mailen mag ook, nachtsuster, apenstaartje omroepmaxnl Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. Te vinden op www.omroepmax.nl nachtzuster. Het makkelijkste is bellen hoor. 0800-1121. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan.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 Nachtzusten, wat moet ik zonder jou beginnen? de brand van binnen. Nachtzusten, doe je het samen bij je. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, al niet de morgen. Nachtzusten, doe bij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 Nachtzuster, Nacht waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik zonder Nacht Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen. Nachtzuster, ik zonder jou. Oh. Nachtzuster, oh. nachtzuster. Hey. Nachtjes te, Nachtjes te, Nachtjes te, Nachtjes te. Doe maar, was dat op Radio 1. Leuk bandje, kon nog wel eens iets worden. Nachtzuster was het liedje dat ze lieten horen. Anneke, goeienacht. Hallo. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Dag. Alles goed? Bijna. Oh, bijna. Nou, bijna. dan gaan we nu nog dat restje even regelen. Wat kan ik goeiedag, voor je doen? Goeiedag, zei ik. Dus daarom zeg ik bijna. Ah, zo. Het paste weer in het vorige programma. Ja, ik dat het, krijg ik nu de hele tijd van die grapjassen aan de telefoon. Nee, zijn zo erg is het niet. Oh, gelukkig. <laughs> Um, ik, ik zit zomers natuurlijk net als menig Nederlander in de tuin, ja. in tuinstoelen, ja. die van metaal frame zijn en uh, plastic vlechtwerk. Ja. Ik wil het dan hebben over statische elektriciteit. Ja. Sta ik daarvan op, dan knalt het van, uh, van de, weet ik wat. Ja. Het doet pijn. Ja. Maar goed, die komt er wel overheen, dat zijn hele kleine pijntjes. Maar... Ja. Wat is statische elektriciteit? Hoe ontstaat het? Hoe wordt het verwerkt? Want ik heb ontdekt van de week dat als ik met mijn handen afzet op de houten tafel, dan, dan is er niks. Nee. Geen instaatje. snap je? Ja. ja, nee, ik snap het. Ja. Ik, uh, nee. dat, ja. Maar dat, dat is een goede vraag. Ja, ik had to, toevallig uh, uh, de afgelopen tijd, uh, regelmatig als ik ging tanken... en toen dacht ik nee. op een gegeven moment, het zal toch niet zo zijn... Dat het een vonkje is, statische elektriciteit. Ja, het is ook iets om, om erbij te betrekken. in de Ja, elektracht. als we toch ja. bezig zijn. Nou ja, daar is ja. ongetwijfeld iemand die dat weet. Dus statische elektriciteit. Deze week lekker in de tuinstoelen al gezeten, Anneke? Ja, heel uitgebreid. Ik heb een tuin op het zuidwesten, dus dat wil wel. Ah, ja, heerlijk. Hemelvaartsdag ja. ook. Hup, op het vlegwerk. Ja, s'ochtends vroeg om acht uur al aan het daarachter in het... net. Oh, lekker, ja. Goed, ik ga op zoek naar een antwoord, Anneke. Dank je wel voor je vraag. En jij, beste wel, <laughs> ja? Hetzelfde dag. 0800-1121. Inge, goeienacht. Hoi, lieverd. Hallo, Inge. Ik heb jou zo gemist. Nou, zeg, ik ben één weekje weg geweest. Ja, nou, uh, een stap, hè? <laughs> Ik ben één keertje vier uur weg. Ja, dat, dat kan niet. Ja, nou, ik hoor alleen maar. Kan niet, maar... Je kan niet, je kan niet, je kan niet, je kan, niet je kan niet. Inge, ik kom terug van vakantie. Ik hoor alleen maar iedereen zeggen. Iedereen zegt: ach, Ron deed het zo leuk. Wat deed Ron het leuk? Ron deed het zo goed. Hij Ron deed het, het, het zo Hij, hij deed, deed het zo leuk. Goed. was prima. Voor ik was zelf van net je. van plan om een halfjaartje tussenuit te gaan. Ik denk, nou. Als nou, dat het zo man, man, nee, dat rij mop met mij. <laughs> nee, ik vind het fijn om te horen, Inge. dankjewel. Maar, waar bel je over? Nou, dat ik je gemist heb. Echt waar? Hier... Ja. Oh, dat is, nou, dat is helemaal lief. Dat je de telefoon pakt speciaal om dat nog even door te geven. Ja. Nou, ik ben er weer hoor. Ja, en over jouw statische elektriciteit, dan moet je gewoon op blote voeten gaan lopen. Dan oh, ja. Je zeuren. Ja, nou ja, zeuren, zeuren, zeuren. Het was een uh, vraag die ze stelt. Dat uh, ja. is voetwoord. Ja, dus ze op blote voeten gaan lopen. Nou ja, het is hierbij ja. doorgegeven aan Anneke. Helemaal goed. Dankjewel, Inge. Hé, hey Astrid. Ja. was echt gemeend wat ik zei, hoor. Ja, dat is heel lief. Ik, ik beloof dat ik pas in juli weer op vakantie ga. <laughs> Doeg! Dag lieve! Oi. Wim Reulink, goedemorgen of goeienacht? Ja, goeienacht dan. Hallo. Hallo. Uh, ik had een vraagje over. Uh, als je op het water zit. Ja. En er is een lichte aardbeving, voel je dat dan ook? Oh ja. Ik heb wel eens een aardbeving uh, gevoeld, uh, toen in Roemont en zo, die kon ik zelfs hier in Arnhem helemaal voelen. Dus. Ja. Ja. Maar, ja, nou stel ik de vraag, stel dat je in een bootje zit en op het water, zou je het dan ook kunnen voelen? Dus al die mensen die in Groningen dan van de zomer lekker aan het varen zijn, ja. met een roeibootje even, misschien, misschien dat we een, wel een, een mini-tsunamietje krijgen dan. <laughs> dat kan niet, hè? Dat kan natuurlijk ja, niet. Dat, ja, dat, dat zou wel een hele erge aardbeving, neem ik aan. Maar ja, maar dat je, het, je kunt misschien wel uh, uh, dat het water gaat golven. Of ja, inderdaad trillingen het op het water? Of, uh... Ik weet het niet, ik vraag me dat al heel lang af. Het is ja. een hele, hele domme vraag misschien. Maar... maar het is natuurlijk niet het eerste waar mensen op letten bij een aardbeving. Van, Goh, is het op het water ook? Eh. Dus, uh... <laughs> maar goed, die, iemand moet dat toch ooit meegemaakt hebben. Ja, ja. Hmm. Dus of je, als je tijdens een aardbeving een vaartochtje aan het maken bent... bijvoorbeeld door Gietoren met zo'n fluisterbootje... Ja, ja. of je dan ook uh, iets merkt van zo'n aardbeving. 0801121. 1121. Ik, ik, uh, ik ga het even proberen beantwoord te krijgen, Wim. Is ben, goed. ben je van plan nog om te gaan varen deze zomer? Uh, nou, dat weet ik nog niet, maar ik denk het niet, hoor. Nee, ik, oh, okay. nee, okay. ik weet niet of jij gevraagd hebt, maar het, uh, vakantie, je hebt een leuke vakantie. Ja, ik heb, een, uh, ik heb een leuke vakantie. Gehad, maar ik ben niet op het water geweest. Wel in okay, het water. Maar niet kunnen. op het water. En uh, weinig aardbevingen meegemaakt. Oh, behalve nee. toen ik een bommetje deed. Oh ja. Dat was eventjes... Uh, nou. ik, uh, ik doe mijn best weer, maar goede nacht nog. Oké, okay, bedankt. Dag 0800 1121. Memo. Goeien nacht. Goeien nacht, Memo. Hallo. Ja, één vraag is deels geantwoord wat ik wil stellen. Oh. Waar was je op vakantie? Oh, waar? <laughs> mijn, mijn, mijn vakantie was in Volari. Oké. Okay, dat mooi. ligt in Tsjechië. Oké, okay, mooi. Mooi ja. land toch? Ja, heel veel natuur. Ja, ja. Ja, is een beetje veel bos en zo. Prima. Met slangen. Ik ben ook, ook ooit geweest. In Tsjechië? Toen was nog Tsjechoslowakije. Oh, dat is alweer even geleden, hè? Ja, ja. ja. Uh, mijn vraag was. Uh, hoe, wanneer en wie heb spiegel? Ondek. Oh, goede vraag. Toch? Ja, ik denk, uh, ja, ik kan die nergens vinden. Ik heb geen internet, dus ik kan niet als andere mensen googelen, hoe noemen ze dat? Hmm. Maar er is wel, uh, uh, zeg maar. Uh, Mabelstoek dat wij kunnen dat niet missen in huis, toch? Nee, inderdaad, ik niet. Ik, uh, ik, uh, ik, als ik toch niet even iedere dag in de spiegel kon kijken, dan ging ik mezelf missen. Nou, niet overdreven, is ook niet gezond. Nee. Nee, hooguit uh, 40, 50 keer per dag. Vaker niet hoor. Dat is met maat. Ja, ja. ja. Met mijn beste maatje zelfs. Ja. Nou, Memo, ik vind het een goede vraag. Wie heeft de spiegel uitgevonden en wanneer? 0800-1121. Ik, ik zoek een antwoord. Ga jij lekker in de spiegel zitten kijken? Met plezier. Dat horen we. Mijn spiegelbeeld en ik, allebei heel graag. Oké, tot ziens. Fijne nacht, Memo. Dag. 0800-1121. Michael Jackson, Man in the Mirror. want make a change.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 Am I to be blind? Michael Jackson was dat een man in the mirror. Naar aanleiding van de vraag van Memo van zojuist, wie heeft eigenlijk de spiegel uitgevonden en wanneer? 0801121. Um, Wim die wil graag weten of je als je aan het varen bent op het water ook iets merkt van een eventuele aardbeving. En Anneke die vroeg zich af wat statische elektriciteit eigenlijk is. 0801121. Als je een antwoord kunt geven op een van de vragen. Of als je zelf een vraag hebt natuurlijk. Paul de Bond, goeienacht. Hai. Um, ja, ik heb, ik, ik, ik, ik heb een uh, vraagje over mosselen. Nou, dat, dat uh, zou zomaar kunnen gebeuren natuurlijk. Ja, <laughs> nee, ja, dat is ook zo. En dan uh, speciaal op mijn verjaardag, want ik ben nou jarig. Ben je nu uh, jarig? Ik, uh, nu, ben je dan ja. op 9 mei of op 10 mei jarig? 10 mei. Dan ben je echt nu net ben je 2 uur en 20 minuten jarig. Ja, klopt. Hey, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben, ben aan het opruimen, want ik kreeg zaterdag kreeg, uh, allemaal op zoek. En, uh, nou, ik ben een beetje een rotzo maken. Dus, ja, dat dacht ik al. Als je, je nu al bent begonnen met opruimen voor zaterdag, ja, dan, uh, dan uh, moeten nou, we nog eventjes dan, uh, de bezem doorheen. Ja, ja precies. Hey, maar luister, ik had, uh, ja, ik serveer een koude schotel. En dan komen daar wat mosseltjes bij te liggen. En dan staat er op die zakken van mosselen, die uh, niet meer die dus gesloten zijn, die zijn dood. En die moet je wegdoen. En dan zou je ja. me af te vragen, van hoe blijven die mosselen in leven als ze in zo'n vacuümpak zitten? O, zo, ja. Dat is toch iets. Hè? Ja. Nee, ik zit het heel ja. erg met je eens te zijn, ja. Ja, want ik, ik heb het opgezocht in een en die. Maar ja, daar staat het natuurlijk niet in. Er staat niet en in hoe in overleven koop... mosselen in plastic zakjes. Ja, precies. Ja. En in, uh, in een kookboek staat het ook niet in. Want dan zeggen ze gewoon als ze dood zijn, moet je ze weggooien. Uh, ja. En dan, en dan denk je, ja, maar de informatie daarachter dan. En dat heeft Jamie Jij... Oliver er dan niet bijgeschreven. geschreven. Jij... begrijp ja. ik. Ja. Ja, ik heb... En, ik, ja, de, de... Ik heb onlangs een cursus mossel gekregen hier. Want ik weet nu alles van hoe je een, een mossel moet koken en dat soort dingen. Maar da, inderdaad, precies wat je zegt, dat werd er weer, weer niet bij vermeld. Ze dus, ja, dus zijn helemaal uit de natuurlijke omgeving. Dus ja. hoe, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ja, nee, er zit wat in. Ik zeg um, 0801121 als iemand het mosselprobleem even kan duiden. En um, hoeveel jaar ben je geworden, Paul? Uh, 53. 53? Ja. Hoe voelt dat? Uh, nou, het, nou, het voelt heel prettig in mijn geval. Ik heb, uh, ik heb een zware ziekte gehad. En, uh, en ben ook nog getraumatiseerd. Oh. Vandaar ook de grote rotzooi. Uh, ja. Dus. <laughs> ja, dat is natuurlijk ja, ook een beetje een het, excuus, hè? Ja, nou ja, goed, ook een ja. beetje, ja. Maar, dat geeft maar goed, dat is. Uh, dus ik had een dubbel probleem. En uh, dat, uh, nou ja, goed, dat. Uh, maar mijn maximale leeftijd was eigenlijk 52, maar ik heb me overal uitgeholpen uh, vanwege mijn ziekte. En nou moeten we nog even dat trauma gaan uh, bespreiden. Ja, nou dat klinkt dan al wel een beetje alsof je goed begint door gewoon ijskoud 53 te worden. Uh, ja, precies. Ja. En vraag me, vraag me niet af hoe. Want ik, ik, ik zit wel eens in. Ja, ik zit in buitenlanden als Nepal en Brazilië en Mexico dan wel eens. En dan, uh, ja, gewoon in gevaarlijke gebieden, zou ik maar zeggen. En, en dan, uh, ja, af en toe vraag ik me wel af hoe ik het allemaal overleef. Ja, nou ja. Dus ik zoek ik het ook zelf op. Nou ja, dat is op zich knap. Dus dan, nou, op zich ben je daar dan heel goed in. Nu nog even het huis opruimen, hè? Want. Uh... Ja, jij ja, ja, moet echt aan de slag. Ja. En ik luister vaker uh, naar jou, dus wat dat betreft dan... Uh, de, dus de radio staat vaker aan uh, als jij uh, dienst hebt. Oh, gelukkig. En uh, ja, dus uh, ik, ik, ik hou hem gewoon aan. En uh, ga hem even alle... Ja, oh, dvd's en cd's zie ik allemaal. Dat weg. moet hè, de dvd's en de cd's. En wat moet er nog meer? Uh, papieren. Papieren, oh. Uh, ja, dus, ja, de, de, ja, en dat ligt allemaal op, op, op, op hoopjes op de grond. Oh. En dat is dus, ja, je kunt het in een doos gaan doen en dan gewoon even er wat opzetten. Ja, maar dus ja, het, dan, dan moet je een andere keer weer... Ja, ja maar dus dan heb je een logeerkamer net... en dan... Dat, dat gewoon uh, zaterdagmiddag als ze hier komen, uh, als ze bezoek komt... dan uh, ja, goed, dan, of je geeft het bezoek allemaal een stapeltje? Zeg, zoek even uit. Uh, daar denk je nog even no, over na. Ik denk dat ze daar... Ja, nou ja, goed. Ja, nou ja, dat doe je niet zo snel. Hè. Nee, maar ja, het is weer eens wat anders. Goed, ik werk je ik, oh, werk je... ik wens je heel veel succes. Ik zal je af en toe even aanmoedigen. En ik ga op zoek okay. naar een antwoord over de mosselen. Begin je dan nu met het linker stapeltje dvd's? Eh... Uh, Even kijken, die zit er rechts voor de televisie. De laatste ja. die ik heb gezien was de, de, de Cry of the Snow Lion. Oh, maar die Over, kan dan nu weg. Tibet. Als je hem gezien hebt, kan die nu weg. Die kan, Doe maar in de doos weg. voor de kringloop. Uh, nou, nee, oh. die bewaar ik, want ik heb oh, veel vrienden die komen uit Tibet. Oh ja, nou, dan bewaren we die, maar dan zetten we ze even, uh, even ja, netjes ja, op de plankje. Ja, uh, Paul, ik moet verder... Maar succes. Okay, yep, ja. Hoi, Dag, hoi. fijne verjaardag. Dag. Harriette. Hallo. Hallo. Met, uh, Harriet. Dag Harriëtte. Uh, uh, we hebben sinds kort drie kippen. Ach. Zellig. Ja. De een heet Annegien, de andere Elske en Famke. Ho. En nou is Annegien een broed. <laughs> en dus, ja, dat is wel grappig natuurlijk, aan de ene kant. Aan ja. de andere kant uh, hebben we dus last van zo'n agressieve, uh, chagrijnige dame die het liefst oh. op een ei die niet bevrucht is wil gaan zitten en de andere te wegjagen en zo. Wat kun je daar het beste op een. ja, toch wel manier iets aan doen? Wacht even, ja, ik ben niet zo thuis in de kippenwereld. maar nee, ik ik, als, als een kip dus broeds is, dan wordt ze een beetje. juist. Ja. En, en, en wat is broeds precies? Is, is... Uh, broeds is dat ze, ze denkt dat ze. dat ze een bevrucht ei heeft en die gaat ze de hele dag op zitten. Oké, okay, maar er is geen haan, dus ze is ook nee. nog eens een keertje. een beetje van het padje, want het is geen bevrucht ei. Ze okay. en... haalt de, de eieren wel iedere keer weg oh, ja. en we zet haar wel uh, regelmatig even buiten, zodat ze afgeleid is. Maar ja, ze, ze wil toch terug naar het ei. Ach, gossie. Ja. Ach. Is Annegien ook vernoemd naar Annegien Steenhuizen? Juist. Echt waar? Ja, dat is zwarte kip is. En, oh ja, want die heeft natuurlijk donkere haar. En Famke, is die naar nou? Famke Jansen vernoemd dan? En naar wie is Elske dan vernoemd? Elske, uh, dat vonden wij een leuke naam. Dat is gewoon een, <laughs> een liqueurtje uit Limburg. Een liqueurtje? Ja. Goed. Ik neem aan wel een advocaat, daar zit ei in. <laughs> dat weet ik niet, nee. Oh, goed. <laughs> um, dus, uh, maar goed, met, met Elske en Famke gaat het allemaal goed. Maar anergien? Ja. ja. Dus voor het eerst dat ik hoor dat er iets niet leuk is aan een anergien. Maar dan, um, ja, als ze broeds is... En daar zagrijnig van wordt, dan moeten we daar een oplossing voor vinden. En wat was het, even voor mij nog weer, wat was het gevolg van die broedsheid? Want ze was zagrijnig, maar hoe uitziet dat? Ja, zagrijnig. En omdat ze, ja, je, je kunt niet uh, bij haar komen, dan moet je, je handschoen handschoenen aan doen, want anders pikt ze je. Oké, okay. ja. En uh, ja, ze, ze, ze vecht regelmatig met die andere, want ze wil natuurlijk... Uh... Bij haar een eitje zitten. Oh ja, ach gossie. <laughs> nou, adviezen. 0800-1121. Adviezen om een broedse kip weer een beetje uh, ja, het zonnetje in huis te laten zijn. 0800-1121. Ik doe mijn best, Ariët. Oké, okay, bedankt. Sterkt, hè, met de kipjes. Oh ja, wat kan je het over spiegel? Oh ja, ja. Uh, maar ik weet niet waar het uitgevonden is, maar het, uh, het is sinds... 1265, 1270 is het in Nederland in gebruik. Hoe weet je dat nou? Spiegel. Ja, ja ik heb hier toevallig een uh, boek voor mijn neus liggen. Oh. En uh, het komt waarschijnlijk van het uh, midden Latijnse speculum en het uh, Latijnse speculum. Maar uh, sinds 1272 is het spiegel met uh, GH en uh, daarna is het gewoon een spiegel geworden. Maar ik, waar de wie de uitvinder is, weet ik niet. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dankjewel ja. dat je dat ook nog even hebt opzitten snoren, met al je kippengeweld daar. Dankjewel. Oké, okay, doe je. Goed, dag. Inge, Hey. Hoi. Ah, daar geef... was je weer. Hallo. Hoi. Oh, excuses. Nee, dat geeft niet. Tenminste, ik weet uh, niet wat je gedaan hebt. Wat zeg je? Excuses waarvoor, Inge? Dat ik jou weer stoor. Dat je, dat je me even uit mijn programma haalt. Nee, <laughs> maar niet mijn vrouw met de kip. Ja. Die moet even die lege eieren, want het zei ze, die waren niet bebroed. De niet, ja. Mensen, dat heb ik begrepen. Niet bevrucht, ja. Uh, die moeten gewoon in de koelkast leggen. En dan? Nou, dan, dan eindigt het. En dan is de kip er ook meteen af. Oké, okay. maar dan is de ja. kip nog steeds gereinigd. Maar je zegt gewoon. Ja, een, ja de kip afpakken. Uh, het de, ei afpakken. Het ei afpakken, ja. onder het kontje weghalen. Ja. En in de koelkast leggen voor als het eventueel wel bevrucht is. Oh, oh zo. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Inge. Maar ik had nog een vraag. Ja. ja Waarom gaat de grote bier, het sterrenbeeld? Ja. Zo vreemd over de uh, luchtsnachts? En wat, en wat... Dan weet ik wel dat de aarde draait. Ja. ja. Maar het lijkt tegenwoordig wel heel anders te gaan. Is het echt waar? Is de grote beer van houding veranderd? Ja. Oh. Nou, ik ga op zoek naar een antwoord. 0800-1121. Hij al in landen? Nou, nog niet. Oh, maar kan komen, hè? Ja, moet je beter je best doen. Zak liedje voor je zingen? Nou, nu nader je het moment dat ik denk: van. Oh! Hou oh, op! Dag Inge! Nee, Hoi! Hoi! Dag. Dag! Henk van der Veen, goeienacht! Goeienacht! Hallo! De staat hier elektriciteit daar was een vraag over te vragen! Ik wist het, Henk! <laughs> dat ben je helder zien. Nee, maar het gaat toch, uh, dat ik voelde hem een beetje aankomen in dit geval. Statische ja. elektriciteit. Nou. Ik geef een beetje een schematisch antwoord. Het is voor mij, hè? dus het moet in Jip en Janneke taal, anders snap ik het niet. Ja, nou. Statische ja. elektriciteit is elektriciteit in voorwerpen of op, uh, op de buitenkant van voorwerpen. En uh, de eigenschap daarvan is. Dat het zich niet verplaatst, die elektriciteit. Dus dat voorwerp ontlaat zich niet als je er niks aan doet. En vandaar heet het statisch. Oh ja. Als je bijvoorbeeld een stuk barnsteen neemt en je gaat hem met een vel over wrijven, dan laat je die barnsteen op. Dan staat de elektriciteit op. Dat gebeurt in principe ook met de schokjes die je van jouw eigen auto voelt. Je rijdt met die auto door lucht. Ja. En die auto de buitenkant van die auto laat zich op. Dan merk je aan de binnenkant niks van, maar aan de buitenkant wel als je aan de auto pakt. En sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor. Maar het, het, het object is verladen. En op zich, als je daar afblijft, dan ontlaadt het zich niet. Dat doet het na nou verloop van tijd wel natuurlijk. Het is zo'n beetje, als je wat is statische elektriciteit? We hebben een heel behoorlijke winter achter de rug met heel droog weer. Hmm. Als je dan met een kam door je haar gaat of een borstel, dan zie je dat het haar omhoog komt. Dan zie je dus ook statische elektriciteit. Dus Anneke moet eigenlijk gewoon van de tuinstoelen afblijven. Dan is er niks aan de hand. Ja, of ze legt er even een plankje, een vochtig plankje tegen. Oh. Dan ontlaat die stoel zich. En een vochtig schokjes. plankje. Oh, dat is nog eens een goede tip. Ja, een vochtig plankje. ...omdat dat beter geleid, ja. Maar dat gooi je dan gewoon tegenaan. En met uh, auto's heb ik wel eens een uitzending voor gezien... op de televisie, wat was het, Discovery of National uh, uh, Geographic... ...dat ja. ging over het opladen van auto's en het tanken. Daar uh, in, in, in zekere zin kun je er ongelukken van krijgen. Ja, het zou kunnen natuurlijk. Nou, dat lieten ze daar zien. En er was nog een verhaal, Zeiden ze... ...vrouwen overkomt het vaker dan mannen. Nou ja. En ja, dat dacht ik ook. Wat zullen we nou beleven? En toen bleek dat flauwe, vrouwen meer heen en weer liepen tussen de auto en, en weet ik veel allemaal wat. Echt waar? En, ja, het was een heel een beetje mistig verhaal. Maar <laughs> uh, ik, ik dacht zelf, het komt vermoedelijk omdat uh, vrouwen op hoge hakken staan. Maar goed... En dan, dan die auto pakken, of liever gezegd, dan die hoort zo'n ding eigenlijk waar je die auto mee tankt, dat hengsel. Ja, een uh, de, uh, pomp, denk ik. Dan is een je klein vochtje, niet. een vonkje bij warm weer, ja. is voldoende om de boel in de lucht te laten vliegen. Alleen, het gebeurt zo ontzettend weinig, dat werd ook wel in die uitzending gezegd. Maar je maar moet dus eigenlijk ja, altijd een vochtig plankje in de auto hebben? Nee, dat hoeft niet oh. Je pakt gewoon eerst aan die auto, door die auto ontladen is. Yeah. Dan krijg je dus een schokje en daarna zet je die uh, tankslang erin. Okay. Maar um, wat ik niet begrepen heb uit het verhaal... daar zit dus eigenlijk weer een verkapte vraag in. Oh jee. Ja. Um, ja. Die, uh, die, die, die, die tankhengsels, noem ik ze maar even... Ja. dat zijn allemaal non-ferro-metalen die geen elektriciteit geleiden. Maar goed, ik kan zich dat ook... Uh, dat ook een beetje geleiden Op de een of andere manier. Nee, want je krijgt een schok van de auto. Dus als dat dan... Ja, maar een ik... schok van de auto krijg ik niet zo, is niet zo heel erg. Uh, op het moment dat jij die slang in die auto stopt... Mm. en dan er dan, dan, dan, dan, dan, dan vonkjes over uh, vliegen... dan kan theoretisch de boel in de hens vliegen. En dan kun je mm. maar beter hard weglopen. Ja. Maar uh, nogmaals, het kwam maar heel weinig voor. Want ik, dit soort vragen heb jij ook wel eens ooit gehad. In het grijze verleden of in dit programma over uh, gsm's. Ja, ja, die gevaar, die gevaar zijn wel. Dat oplegen. je niet mag bellen bij een tankstation. Ja. ja, precies. En daar kwam eigenlijk ook niet een eenduidig antwoord op. Het is mij toen niet helemaal duidelijk geworden. Oh ja, ja, ja even, ik, weet, ik, ik, ik heb het gevoel dat het beantwoord is toen, maar ik zou het antwoord ook niet meer weten. Dus nou, maar ik ga nu bij de, buiten mijn bloemperkje. Ja. Omdat ik dat allemaal niet zeker weet. Nou ja, wie weet belt er nog weer iemand over. Uh, inmiddels zie ik op de chat verschijnen handgreep of tankpistool. Ja, dat is het. Tankpistool. Dat noemen we het. dat woord nou, zocht uh, uh, eigenlijk. Noemen we, we het tankpistool. Hoort. Bedankt aan de wakkere huizen, luisteraar. Ja. Dat, dat zocht ik. En dat zijn, wat ik al zei, dat zijn allemaal non ferro ah. Niet geleidend. Goed. Maar kennelijk kunnen we toch vonkjes over springen, wat ik uh, toen gezien heb. En ook wel eens gelezen en ook wel eens gehoord van iemand. En je ziet het ook als vliegtuigen uh, soms. Uh, ik heb het vliegveld Elder gezien. Uh, sommige van die, van die aansluitingen op die vleugels. dat wordt automatisch ontladen. Maar ik, wel, ik heb ook wel eens gezien dat een, uh, een twee sportvliegtuig. gewoon een kabeltje had naar de grond om het vliegtuig te ontladen. En dus is allemaal safety first. Ja. Dus het verhaaltje dat het allemaal flauwekul is, is ook niet zo hoor. Oh jee. Je, je moet er wel op letten. Oké. Okay. Nou, het staat genoteerd. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja. Hoi. Um, eens even kijken. Sebastiaan, Timman. Hoi. Hallo. Ik had een vraagje over de volle man. Ja. Ik, ik kwam een keer op mijn werk en toen was ik heel erg moe. Ja. En er was niet een duidelijke reden voor. En dat oh. zei ik tegen een collega. En die collega zei, ah ja, daar komt, het was volle man. Oh. En nou heb ik... In de afgelopen jaren, dat vaker van mensen gehoord, dat als het volle maan is, dat dan veel mensen slechter slapen of onrustiger zijn. Maar klopt dat? Kijk, ik, ik, ik geloof wel uh, dat die dingen zo werken. Mm -hmm. Maar is daar ook een wetenschappelijk bewijs voor? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik, ik, moet, ik moet zeggen. Ik, ik heb ook zo af en toe. heb ik dan zo'n nacht. dat je heel slecht slaapt. En dan zie ik mede dankzij alle social media van tegenwoordig. dus op Twitter en alle andere. Facebook en zo. dan zien we allemaal. oh, zo slecht geslapen vannacht. oh, slecht geslapen vannacht. denk ik. Nou, dat is toch ook toevallig? Ja, maar zit dat tussen de oren? Ja. Ik, ik wist niet dat het volle maan was. Maar. Ja, ik, ik ben gewoon benieuwd. Kijk, ik, ik geloof wel in dat soort dingen hoor. Of geloof, maar ik sta er in ieder geval voor open. Hmm. Maar is daar ook een wetenschappelijk aantoonbaar iets voor? Dat zegt van, want je hebt ook epervloed. vloed onder invloed van de maan. Dus het yeah. zal helemaal niet zo gek zijn. Want wij bestaan ook voor, nou, ik geloof al 90% het water of zo, of 70%. Ja. Yeah. Dus. Het zou, het zou toch ook kunnen. Maar ja. is er iemand die daar wat meer over weet, ja, nee, dat, dat is dat... wat ik wil weten. Ja, dat begrijp ik. Zeg, wat doe je voor werk? Ik werk op een boerderij. Sorry, je bent? Ik werk op een boerderij. Oh, je werkt op een boerderij. En wat doe je dan? Uh, ja, agrarische uh, plantjes en knutselen. Agrarisch plantje. De manager van alles. Oh, op een boerderij? Ja. Oh, en als je dan een keertje moe bent van de maan... dan is het niet zo dat je, dat je in de problemen komt. Want dan uh, doe je gewoon ietsje rustiger. Nee, nee. Nee, nee zo, zo werkt het dus. niet. Oh, je moet natuurlijk nee. gewoon wel aan de slag dan. En wat het voorbeeld wat ik gaf is ook van jaren geleden. Alleen sindsdien heb ik het heel vaak gehoord van mensen. En nou was ik wel benieuwd. Nou ja, ik ga op zoek, uh, Sebastian. Ja, ik ga op zoek naar een, de vraag of iemand dat weet. Of je moe kunt worden van het feit dat het uh, volle maan is. 0800 1121. Een goede nacht, Sebastiaan. Dankjewel. Dag. Doei. Dag. Oh ja, dat kan ook nog. Niet moe onder de maan, maar high under the moon. Mooi liedje blijft dat toch. High Under the Moon van Tambourine was dat op Radio 1. Je luistert naar Nachtzuster van Omroep Max... en je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden naar 0800-1121. Jack? Hallo? Hm? Ja, je hebt wel iemand aan het telefoon, nog geen Jack. Oh, hoe heet je dan? Ik heet Dick. Dick? Nou, dat is toch bijna hetzelfde. Kom op, zeg. Nou. Is dat zo? Dus de helft van de letters goed. Oké. Okay. <laughs> Hallo Dick. Ja, ja, je spreekt met Dick Kroes in ieder geval. Dag Dick Kroes. Mijn, ja, ja, mijn vraag is: uh, waarom uh, op de abonnementen van de mobiele telefoons hmm. waarom dat, dat met bel binnen ons uh, moet? En waarom we niet betalen voor datgene wat we verbellen? Dus ik zou wel eens willen weten waar, uh, wat daar uh, de, de gedachte of strategie achter is. Oké, okay, dus waarom, waarom je niet gewoon, als jij, zeg maar, als jij uh, in een maand uh, zeg maar, vijf minuten gebeld hebt en 2700 sms'jes hebt gestuurd, dat je dat afrekent, Precies. in plaats van dat je door je belbundel in ieder geval zoveel ja. minuten al moet betalen? Ook al, omdat een paar weken toen in het nieuws was dat, uh, dat ze uh, per maand zoveel overhouden aan die belbundels. Ja. Omdat mensen, omdat mensen vaak niet verbellen wat ze betalen. Maar zou dat dan misschien de reden kunnen zijn dat ze het zo indelen? Ja, dat weet ik ook niet, maar uh, omdat in het vroeg was het zo, met uh, toen we alleen een vaste telefonie hadden, had je je abonnement en je betaalde gewoon je T. En maar, zo was het. Maar Dick Kroes. Kruisen... Ja. Heb je dan niet gewoon of een verkeerde belbundel, of bel je teveel naar gratis 0800 heen? Nee, ik heb gewoon een belbundel, maar ja. da daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom van uh, net zo goed... Denk ik, dan betaal oh. je per liter, bij wijze van spreken, en uh, in het voor 100 liter, terwijl je maar 5 liter nodig hebt. Ja, maar... Dus dat is een beetje met, wat er ook met de telefoon aan de hand is. Ja. Maar, maar als je een belbundel hebt, hè, dat, je, dat er op gerekend wordt dat je, weet ik veel, 100 minuten belt. Dat is ja. vast heel weinig. Maar, uh, of heel veel, dat weet ik niet. Nou, maar dan, en, en je belt iedere keer uh, uh, 70 uh, minuten, dan moet je toch een andere belbundel? Ja, maar dat is zo. Dat is zo je, je weet toch nooit van tevoren wat je gaat bellen? Ja, maar dat is de Ze rekenen in de winkel voor je uit hoeveel je ongeveer gemiddeld belt. En dan moet je er net onder gaan zitten met je belbundel. Ja, maar dat vind ik dus juist het, het, het, het wazen eraan. Ja. Uh, jij, jij kan nooit van tevoren bedenken per maand wat je gaat verbellen. Oh. Dat wisselt. Dat, dat, ja. dat is, zo is het in mijn geval. Ja. En daarom ben ik hier van, uh, waarom hebben ze dat nooit in, uh, zo gedaan? Waarom is er nergens een oh. uh, mobiele telefoonaanbieder uh, uh, die, die zegt van, nou ja, betaal maar gewoon wat je belt. Ja, precies. Klinkt heel eenvoudig eigenlijk. Wat een goed ja, systeem. En, en dan kan je wel bellen. Je, je kan wel zeg maar, voor een soort van betalen, puur om. Uh, van een eerste diensten gebruik te maken. En dan in het vervolg ga je gewoon uh, betalen voor. Uh, voor datgene wat je doet. Zo ongeveer als het vroeger ging. toen we nog een telefoon in de gang hadden staan. aan een draadje. Ja. Ja. Precies. 0, nou, 0800 1121. Even, uh, Helemaal gratis. We nadenken. Ja, ja, gaan we doen. Dankjewel, Dick Jack. Ja, Oké, okay, dag. Dag. Schoolma. Zeg maar, Kees, tegen mij hoor. Goedemorgen. Oh, oh, je heet Scholma van je achternaam. Ja, Kees is de voornaam. Oh, dat vind ik altijd leuk. De mensen die dan opbellen, die zeggen hallo met Scholma. Maar je heet nou, eigenlijk ik Kees. Voor... Ik had mijn voornaam wel genoemd, maar ik heb mijn achternaam even gespeld voor het gemak, dat ze dan. Ah. staan. Nee, dan zijn we er helemaal bij. Dag, uh, Kees Scholma. Goedemorgen, Astrid Jong. Zeg het eens. Ik bel over die kip. De broedse kip. De broedse kip. Ja. Eigenlijk heel simpel, maar het is voor de kip eventjes niet zo leuk, maar dan komt hij wel overheen. Oh. Hij pakt een emmer ijskoud water, doet hem naar een klein poosje met zijn achterwerk in en het is over. Echt waar? Ja. ja. <laughs> maar, maar moeten er ook ijsklontjes in het water? Het moet gewoon ijskoud zijn. Gewoon heel koud water? Echt zo koud mogelijk. En dan de kip, hij zeg hoort, maar... Het hoeft helemaal niet zo lang, hoor. Het hoeft echt niet zo lang. Oké. Okay. Dus, dus de kip moet gewoon even afkoelen? moet even afkoelen. Goh. Een soort koude douche? Een soort koude douche, ja. Goh. En, en heb je zelf kippen? Nee, we hadden vroeger thuis bij mijn ouders, had, mijn ouders hadden kippen. En er kwam er dan wel eens een moment dat je vader of je moeder zei: van Kees, we gaan even de kip afkoelen? Uh, nee, mijn ouders hebben dat niet gedaan, maar ik weet het bij mijn grootouders dat het wel eens gebeurd is. Maar een kip in de koude water. Nou, ja, bij, mijn het, ouders, bij mijn ouders mochten ze gewoon broeden, dat was geen probleem. Oh ja, dat kan natuurlijk ook gewoon, dat er kleine kuikentjes komen. Als die eieren. Als, die als eten, ze wel. Oh, nu zijn ze niet bevrucht. De dan, dan, dan is ook laten oh, allemaal. Proberen. Ik vind ik weet dat er nog zoveel bij komt kijken, bij kippen. Goed. Het gaat met ze heel goed hoor, het gaat vanzelf. Maar uh, ja. uh, ze zijn nu wat zagrijnig als, het, als het ze bloed zijn. Dan moet je, ze, moet je ze een beetje met rust laten, dat is helemaal ja, zo. of even met een kontje in het helemaal koude water. Als ze eruit zijn, dan, dan zorgt ze voor die kijkertjes. Maar dan is het weer veel socialer hoor. Oh ja, maar on, on, on, onbevrucht, dan... Uh, nou, goed. Dank je ja, dank, wel, Kees. Goed. Goeienacht. Dag. nog. Bye. Maria. Ja, hoi. Hallo. Ik hoorde net dat je al een antwoord hebt op een broedse kip. Ja, maar ja, goed, ik weet, ik weet niet uh, geheel en al zeker of, um, ja. of iedereen uh, en, en vooral Harriet zin heeft om de broedse kip met de, het kontje in het koude water te duwen. Dus als er nog andere methodes zijn, dan hoor ik het graag. Nee hoor, dit is de enige oplossing. Echt waar? Ook met de kip met het ja. kont in het water? Ja. ja, in het ijskoude water. En, want het kan zo erg zijn dat hij zich uh, echt doodbroedt, want ze eten niet. Oh. Uh, want ze komen niet van dat ei. Nee. Want uh, een ei weghalen, heb geen, uh, dat is geen oplossing. Want andere dag ligt weer een ei, ligt ze weer een ei. Ja. En ga gewoon weer verder. Maar met het kontje in het koude water en dan wel een paar keer herhalen. Oh. En, en dat gaat over. En, en als je nou gewoon uh, de kip op een pingpongballetje zet? Ja. En dan? Nou, dan kun je, kun je de eieren opeten en dan heeft de kip wat te broeden en dan is iedereen gelukkig. Ja, maar als, als ze niet wel hebben dat die kip gaat uh, broeden. En, en weet je, hij, blijft, hij is niet bevrucht. Een kip die broedt net zo lang totdat er een kuik uitkomt. Nou, dat dus kan maar heel maar lang ja, duren met een pingpongballetje, Ja. ja. Ja, precies. Ja. ja. Oké, okay, dus. En, en het is zielig gewoon, want hij broedt zich gewoon dood. Omdat hij niet eet. Maar dan moet je het eten wat dichterbij zetten. Dan moet je niet. Uh... Nee, ja, maar hij eet niet. Hij heeft, hij heeft geen trek. Nee, dat... druk. Nee, het... druk. Ja. Hij zal ook wel heel erg dun zijn. Oh. Mager. ja. Totdat je dan in het koude water. Ja, het is triest, maar. Is dat... uh... Ja, jongen. ik moet er niet in denken dat ik nu met mijn koontje in, in mijn koud water ga. Nee, word. nee ja, dat ben ik helemaal. Maar, ik maar ja, doen. ik weet ook niet of je begroets bent. Maar nou, um... ik ben spijtig. <laughs> nee, dan is het risico vrij klein dat iemand dat. Uh, maar goed. Nee, ja. ik, ik ben blij dat ik weer iets geleerd heb over kippen. Dus uh, dankjewel ja. voor je antwoord. Ja. Dag hoor. Oké, okay, dag. Hi. Dag. Uh, 0801121. Um, Ia. Dat lijkt me stug. Ook niet. Hallo? Hallo met wie? Met Ria. Dag Ria. Hallo. Hallo. Ik kwam laatst de uitdrukking tegen knudden met een rietje. Ja. En dan vraag ik mij af, wat is knudden? Oh. Ja. Ik denk meteen ja. aan FC knudden, de, het stripje, <lacht> maar dat zal ongetwijfeld ja. van het woord knudden komen. Want dat kan. Ik kan me daar niets bij voorstellen. Knudden met een rietje. Wat een mooie. Oké. Okay. En wat was een knudden met een rietje, Ria? Ja, dat kan ik me even niet meer herinneren. Weet je niet meer wat een knudden met een rietje was? Nee, geen idee. Nou, <laughs> nou, dat is een goed teken. Dat betekent dat er uh, niet heel veel knudden is in je leven. Nee. Nou, ik, ik ga op zoek naar een antwoord. Knudden okay. met een rietje. Waar komt het vandaan? 0800-1121. Dan. Dankjewel, Ria. Dankjewel. Hai. Anja. Hallo, Anja. Hallo? Nee, wie dan? Hallo met wie? Hallo? Hallo? Hoor je mij? Ja. Oh, ja, ik had geen, uh, geen iemand die zei van je bent aan de beurt of zo, dus vandaar. Oh, is dat prettig dat, je dat we dat instellen? Een soort, uh, goedemorgen, u bent, na de volgende beller bent u aan de beurt ja Het is dus misschien handig dat we dat even invoeren. Ik weet niet hoe we dat technisch doen, maar dat ga ik proberen. Um, wat is je naam? Uh, Rinsen. Hoe? Uh, Rinsen. Uh, Rinsen. Dag uh, Rinsen. Uit Friesland. Ja, dat, dat zou je bijna denken als je uh, Rinze heet. Hé hey, uh, Rinze waar bel je over? Uh, nou ja, ik vraag, ik heb het niet op zich... Uh... Uh, vragen wat af zeggen als je vaker scheert, je moet even je, je, je mouw van de telefoon horen halen. Ze zeggen wel als je vaker scheert of ja. dat je heel jong begint te scheren, dat het dan uh, je haar of baard het geest, dan uh, sneller gaat groeien. Oh. En dan dan vraag je vraagt je af of dat waar is. Of is dus dat gewoon je, een facetje? Ja. Dus als je, je vaker scheert, of je baard dan sneller gaat groeien? Ja, of dat je bijvoorbeeld onder je afgescheerd of zo, of bijvoorbeeld oren, weet ik veel. Of je baard dan sneller dat gaat groeien? Dan, dat dan sneller begint te groeien. Ja. Of dat je al heel jong al, uh, dat je bijvoorbeeld, ja, heel, heel jong al heel snel gaat scheren. Dat het dan ook sneller gaat groeien. Hoe oud ben je, Rinse? Uh, ik ben zelf 39. Oh, maar dan moet je inmiddels wel ba baardgroei hebben hoor. Ja, ik heb. Oh, het wel. Oh, oké, okay. nee, gelukkig. Nee, dat, dat is het even me, weten. Ik vraag me, hè? Dat we dat even zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik begrijp het wel, want dat, je hebt natuurlijk jongens... die nog geen baardgroei hebben, die denken... nou, ik ga vascheren, dan gaat het sneller groeien. Dat is misschien wel fijn als een stukje serviceverlening... dat we even vertellen of dat waar is of niet. Ja, en als ik dan ik uh, hoor ook mensen die... die uh... Er waren een uh, vrouw of zo, die, uh, die scheren dan, weet ik, die had een paar haartjes En ging onder de neus en die ging dan ook uh, scheren. Tenminste met een scheer van de man. En dat, dan, dat ze de maren ook steeds meer baatgroeien, of hoe dat noemen, dat in ieder geval ook steeds sneller ging groeien. Oh ja, ik vertaal het even, want je hebt een hele slechte lijn. Maar jij had wel eens gehoord van vrouwen die dan een paar haartjes hadden. En dan uh, uh, zeg maar uh, baardgroei hadden of bij, bij de snoer. En dan gingen scheren. En dat het dan erger werd. En uh, klopt dat? Goed. Uh, Rinse. Ja. Oh, uh, ja. ja, het is natuurlijk een heel end vanuit Friesland. Dus ik uh, uh, ben blij dat ik je toch deels heb kunnen verstaan. Dank okay, je wel, hè? Oké. En tot gaan verder, hè? Ja, jij ook. Dag. Dag, Rinsen. Dag. Ron. Dag. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het eens. Ja, ik had ook nog een, een antwoord op de vraag met de kip. Oh! Ik heb op dit moment zelf een kip op een paar eieren zitten. Ja. Ik heb er geen haantje bij, maar wij halen, elders halen wij bevruchte eieren. Er zijn altijd wel mensen in de buurt die wel haantjes hebben. Ja. En wij leggen er een paar uh, vier of vijf eitjes onder en oh. dat zijn er altijd wel twee of drie die dan uitgebroed worden. En maandag aanstaande, dan hebben wij een paar kuipertjes lopen. Oh. En die laten wij dan uh, ja, zomaar een week of zes in de tuin uh, rondscharrelen met de kipjes. En ja, als je zelf uh, niet altijd veel kippen wil, dan moet je natuurlijk een adres hebben waar je met die kuipertjes naartoe kunt. Ik ja, ja, dus je... Je breng ze dan weer terug naar de boer waar de eitjes vandaan komen. Die heeft uh, zo ontzettend veel kippen, dus die, die paar uh, kuikertjes die er dan bij komen, dat, dat maakt hem niet uit. En uh, de kip is tevreden en het is eventjes pijnlijk als je ze na nou zes weken weg moet halen, maar oh, uh, de kast gaat prima. Wat gezellig allemaal. En je hebt er zelf ook plezier van, want ja, er lopen een paar kuikertjes in de tuin en uh, de kippen lopen verder niet weg. En de kuikertjes blijven zelf bij de moeder. Ja, en je hoeft en geen kippen onder te dompelen. Nee, nee, nee, nee. Je hebt helemaal niks met koud water te maken. Nee, nou... Dus wij vinden dat eigenlijk... Ja, dat gebeurt elk jaar. En wij hebben een, een bepaald gras wat heel makkelijk broeds is. En je ziet wel wat een impact dat het heeft voor, uh, voor de kip. Want je ziet ze inderdaad, ja, ze eten niet en, en ja, ze zitten 21 dagen continu op de nest. Ja. En dat, is natuurlijk, dat vraagt natuurlijk wel veel energie voor de kip. Ja, ook nog eens een keer. Dus, uh, ja, dat was mijn oplossing eigenlijk. Ik vind het lijkt me nog hard werken om kip te zijn, zeg. Poeh. Ja, ja, dat is uh, iedere dag vroeg opstaan, dan heel laat naar bed. Je bent er heel de ja, dag mee bezig. Ja, het gekukele kuur aan je hoofd. Werk. Ja, nou, ja, ik, ja, ja. het is geen eitje. Nee, Ron, uh, mag ik, dank, mag, dankjewel. Mag ik ja. dat een kort vraagje stellen? Ja. Ik vraag me eigenlijk wel eens af of er in de wet uh, voorgeschreven is... Uh, over, over of, of dat er kledingvoorschriften zijn. Uh, je ziet bijvoorbeeld wel eens bouwvakers met een ontbloot bovenlijf lopen als het warm is. Ja. Dan denk ik, als ze nou, als ze nou een, uh, een vrouwelijke bouwvakker, uh, mag die bijvoorbeeld ook met uh, een ontbloot bovenlijf? Of mag een bouwvakker bijvoorbeeld in een korte broek lopen? Of mag die in een hele korte broek lopen? Of mag die in een string lopen? Dat lijkt me geen gezicht, maar ik vraag <laughs> me af hoe dat dan in de wet beschreven staat. Ja, maar, maar jij denkt dat er een soort kledingwet bestaat? Ja, ik denk als er een bouwvakker op de steiger staat in een springetje, dat die, dat die strafbaar is. Maar waar ligt die grens dan bijvoorbeeld? Is dat iets of niet? Ik vind het een prachtige vraag. Ja, ik ja. Wil graag, uh, Ik hoop dat er een bouwvakker belt die regelmatig in de string op de stijger staat. Ja. We moeten wel opschieten met het antwoord, want ik, over, een, over een half uurtje kan ik, het niet meer, kan ik Radio 1 niet meer opzetten. Oh, oké. Okay. Dus alle bouwvakkers in een string even snel bellen naar 0800-1121. Ja. Ik doe mijn best, okay. Ron. Is goed. Hoi, Fijtje. dag. Bye. Aria van Zetten. Dag. Ik heb, ik heb een vraag naar aanleiding van de afgelopen dagen... Zo vaak het Wilhelmus gehoord. Ja. Ik had het met mijn zoon, die is 43 erover. Ja, ik ben zelf al 75. Ja. En mijn moeder, mijn moeder vertelde mij ooit eens, die is inmiddels al jaren dood, dat vroeger was het Wilhelmus volgens haar helemaal niet het volkslied. Oh. En dus, en, maar ik wist al niet beter. Als het Wilhelmus is al, is al in 1500 zoveel gemaakt... Ja. door Marnix van sint Aldegonde. ja, Met de melodie erbij. Dat weet, dat weet ik dan weer. Nou ja, van vroeger op school geleerd. Maar nou vraag ik me af... wanneer is, is het, uh, het Wilhelmus het Nederlandse volkslied geworden? Want mijn moeder zei... Dat zij van haar grootmoeder, dus mm -hmm. dat is ook alweer mm -hmm. generaties geleden, geleerd had dat vroeger het Nederlandse volkslied was. Wie Nederlands bloed door de aderen. stroomt. Oh, vloeit. vloeit. Oh ja. En, en, en, nou, dat is. En, en ja, ik weet, weet, wist dan een klein beetje ervan. En. Mijn zoon en ik, die kregen er bijna ruzie op. Echt waar? Nou ja, zeg Nou ja, ja, dat is een beetje gek natuurlijk, maar het is natuurlijk... Eigenlijk is het raar dat je van je eigen volkslied... Niet, dat, je, dat je dat niet eens weet. Kijk je, ik weet dan toevallig, dat het heeft zestien coupletten. Maar... Zijn het er zestien? Ja, ja dat, dat zit hem weer. Elke couplet begint met de letter van... Oh ja. De naam Wilhelm van Nassau. Ja, ja, maar wat, dat, is, dat heeft de koningin toch ook een keertje... Nou goed, ik dwaal weer af. Ja. ja. Nou, de, dat is... Maar je wil dus is, eigenlijk ben, zeggen... Ik weet, zoveel, ik weet eigenlijk zoveel van, van het volkslied. Maar wanneer is het ingesteld dat het het Nederlandse volkslied is. Want mijn moeder wist echt zeker dat haar dat moeder... Dat zij dat heeft meegemaakt. Het volkslied wie Nederlands bloed door de aderen vloeit. Nee, maar dat, dat klopt ook. Want het was ergens voor de oorlog, alleen het lied zelf bestaat al veel langer. Ja, dat is al vanaf van, van... Nou, 1584 is Willem van Oranje vermoord. En hij heeft zelf dit lied nog goedgekeurd. Dus, dus dat is, hij is... Het lied en de muziek ook, hè? De, de ja, ja, ja. De ja, ja. melodie. Ja. Van Marnix van Sint-Aldegonde. Dat weet ik dan weer wel, wel, wel. Ja, dat weet ik maar wel. Maar dat... dat ja, wanneer? Nee, het is duidelijk, Aria. Ik ga op zoek. Ja, waren er geen volksvrienden bij. Ja, wel, maar. maar niet deze. Ja, oké. Okay. Nou, dan is, dat is dus dan mijn vraag. Ik... 0800-1121.